Kiersten Klomp met het nos journaal. De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft aan de Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken uitgelegd hoe Nederland denkt over het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Ambassadeur Jones Bos heeft op het ministerie benadrukt dat Nederland degene die het vliegtuig hebben neergehaald wil vinden en berechten. Zij heeft Rusland gevraagd om samen te werken bij die zoektocht. Vize-minister Meshkov herhaalde in het gesprek dat Rusland twijfelt aan de objectiviteit en kwaliteit van het onderzoek van het internationale JIT-team naar de ramp. Turkije heeft de noodtoestand met nog eens drie maanden verlengd. Dat maakt het voor de regering en politie makkelijker om Gulen-aanhangers op te pakken. De beweging van de Turkse moslimgeestelijke Fethullah Gulen zit volgens de regering achter een mislukte staatsgreep van juli. President Erdogan zei vorige week al dat de noodtoestand mogelijk langer dan een jaar moet duren. Na problemen bij studentenvereniging Vindicat in Groningen... is ook in Amsterdam een ontgroening uit de hand gelopen. Enkele leden van het Amsterdam Studentencorps moesten tijdens een ontgroening van een dispuut... in de gracht zwemmen en sliepen tussen het afval. Drie van de twaalf studenten moesten naar het ziekenhuis. Eén had een zware longontsteking, een ander verstuikte zijn enkel... en de derde heeft al drie weken een darminfectie. Het bestuur van het koor in Amsterdam heeft straffen uitgedeeld en bekijkt nog of het hele dispuut geschorst moet worden. De maand september was de drukste maand ooit op het spoor. Meer dan 33,3 miljoen mensen hebben de afgelopen maand met de trein gereisd. Toch zijn er niet meer klachten binnengekomen over volle treinen. Volgens de NS komt dat door de extra maatregelen die zijn genomen. Zo zijn elf oude dubbeldekkers opgeknapt. Eerste klas zitplaatsen zijn omgebouwd naar tweede klas... en er worden spitsbussen ingezet. Het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen flink wat zon, maar vooral in het zuiden is het eerst nog bewolkt. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen file.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 You. I still wanna above you. I wanna yeah. love you, Raja. baby, baby, Raja. baby. Raja. Raja. I wanna yeah. be a man. Yeah. <laughs> I'm thinking since you put me down, I'll be better. I'll be better. I'll be so much better off without. I'll be better. Yeah